Twee uur. Het NOS Journaal. Raymond Serré.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 Het parlement van Jemen heeft president Saleh vergaande bevoegdheden gegeven om een eind te maken aan de opstand tegen zijn bewind. De grondwet wordt voor 30 dagen opgeschort, de censuur wordt verscherpt en de politie mag in de komende dagen mensen zonder vorm van proces vastzetten. De stemming in het parlement was een formaliteit. De partij van de president beheerst het parlement. Tegenstanders van Saleh zeggen dat ze zich niets van de maatregelen zullen aantrekken. Voor vrijdag is een mars naar het presidentiële paleis van Jemen aangekondigd... om het aftreden van Saleh te eisen. Zijn aanbod om aan het eind van het jaar af te treden... werd gisteren door de oppositie verworpen. De opstand tegen Saleh begon zeven weken geleden. In de Syrische stad Daraa is een wapenvoorraad gevonden in een moskee. Er lagen onder meer pistolen, geweren, granaten en munitie... De wapens werden op de staats-tv getoond... na gevechten tussen het leger en betogers bij de moskee. Daraa is al een week het toneel van hevige protesten tegen president Assad. Vandaag hadden zich zo'n duizend mensen verzameld bij de Omari-moskee... om te protesteren tegen corruptie. Ook eisten ze meer politieke vrijheden. Bij de gevechten zouden vijf demonstranten zijn omgekomen. De onrust in Daraa is ook overgeslagen naar de Syrische steden Yassem en Noah. In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor een referendum over een Europees noodfonds. De PVV wil een raadplegend referendum over dat fonds waarover de EU-landen het in principe eens zijn. Het fonds moet 500 miljard euro kunnen uitlenen aan EU-landen in nood. En daarvoor is een wijziging van het EU-verdrag nodig. PVV-Kamerlid Van Dijk noemde de wijziging veel te groot om even in een Europese achterkamer te regelen. Laat je niet meetrekken in het Europese drijfzand. Stap uit het noodfonds, nu het nog kan. Lever geen enkele bevoegdheid in en accepteer nooit... en ik zeg nooit dat Brussel zelf inkomsten gaat genereren. De PVV wil minder Europa en niet meer. En daarom wilde Van Dijk een raadplegend referendum in Nederland. Dat idee sprak SP-Kamerlid Irgang ook wel aan. Het fonds is een van de gespreksonderwerpen... op de Europese top van morgen en vrijdag.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 De internetverbinding in de Oostvaardersplassen hapert wel af en toe. En verder heeft een spin zijn web precies voor de lens van de camera geweven... waardoor het beeld steeds vager wordt. Het weer veel zon bij een temperatuur van 11 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen in het noorden wolkenvelden elders vrij zonnig. De temperatuur kan oplopen tot 18 graden in Limburg. De dagen daarna wat minder zon en wat frisser. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch staat tussen Knoppen Dijl en Zalbommel... nog twee kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer open. En op de A15 Rotterdam in de richting Europort... daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen nog vier kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag... Elsbeth Grutticke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Onze bijdrage zal bestaan uit zes F-16's... een KDC-10, een zogenaamd tankvliegtuig en een mijnenjager. Nighttime member countries are divided. De operatie zal maximaal drie maanden duren. Het is heel erg de vraag van welke rol krijgt de NAVO nou precies. En als daartoe in NAVO-verband wordt besloten kunnen we ook ondersteuning bieden bij de handhaving van de no-fly-zone. Met Peter van Ham, onderzoeker bij Klingendaal... praten we over de internationale verhoudingen rond het ingrijpen in Libië. Een van de verliezers lijkt hierbij de NAVO te zijn. En de Amerikanen zitten opnieuw in een gelegenheidscoalitie... met Frankrijk en Groot-Brittannië. Peter, dit moeten mooie tijden voor jou zijn. Uh, nou ja, ook wel eigenlijk wel weer treurige tijden, want ik uh, draag de NAVO toch een uh, warm hart toe. En uh, voor de zoveelste keer liggen ze op hun neus en laten ze zien dat het eigenlijk toch een organisatie is. Die de, krik, die de boel niet bij elkaar kunnen houden. En dat is, uh, dat is toch eigenlijk al spijtig. Oké, okay, nou, hoe dat nou komt, dat uh, bespreken we straks met je. Twee jaar geleden traden ze naar buiten met beelden van hun autistische broer Alex... die door de zorginstelling waar hij verbleef maandenlang naakt in een isoleerruimte zat weggeborgen. Vanavond is er op Nederland 2 een themaavond over mannen als Alex en Brandon. En bij ons in de studio zitten twee zussen van Alex, Jannie Bruins en Annemarie Boersema. Van harte welkom. Dank twee jaar geleden trad u in de publiciteit. Bent u tevreden met de gevolgen van dat mediaoptreden van twee jaar geleden? Ja, want uh, sinds die reportage is geweest voor de televisie... is er heel veel veranderd voor Alex. Is er een andere woonplek voor hem gezo ge gezocht... waar hij nu hele goede begeleiding krijgt. En uh, gaat het ook een heel klein beetje beter met hem. Oké, okay, daarover zo meteen meer. En vandaag is ethicus Jan Forsterbos, de rubrieksgast. Jan, goedemiddag, welkom. Hallo. Op al jouw cv's op internet staat vermeld dat jij een groot liefhebber van voetbal bent. Zelfs een uh, niet onverdienstelijk speler. Hij schreef vorig jaar ook al een boek over voetbal. Uh, wij hebben het ook over voetbal. De perikelen rond ADO Den Haag en de liederen die uh, verwijzen naar Joden. Uh, ben jij nou als voetballiefhebber zelf wel eens in de fout gegaan op de tribune? Nou, ik ben niet zo'n heel erge wedstrijdbezoeker. Want ik heb natuurlijk mijn leven lang zelf gevoetbald op zondagmiddag. En, en de randverschijnselen die in het stadion afspelen... vind ik als filosoof wel erg interessant. Maar ik heb ze niet echt heel erg van nabij meegemaakt. Behalve in mijn vroegste jeugd. Met, met, aan de hand van mijn ooms en zo. En wat riep je dan? En, uh, nou dat zal ik maar niet vertellen. <laughs> okay. Want dat is wel een leuk verhaal, maar ik weet niet of ik nou, mag het vertellen. Dan gaan we dan zo meteen nog wel <laughs> ja. even op, op naar vragen. Goed. Onze dichter bij de dag is vandaag Tim Bardijs. Zijn samenvatting van wat wij hier aan tafel bespreken. Die hoort u tegen drie uur. En als u een vraag heeft of een opmerking, dan kunt u reageren. Via de mail, dit is de dag@eo.nl Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Dat je hem gewoon zo ziet lijden. Terwijl je weet dat het niet nodig is. Dat het anders kan. Dat doet gewoon, ja, geweldig zie je. En dat houdt je gewoon, ja, het houdt mij dag en nacht bezig. Ja. Ja, ik dwing mezelf ook om overdag niet aan hem te denken. En als ik wel aan hem ga denken, dan kan ik niet functioneren. De autistische Alex Oudman zit nu al drie maanden achtereen... onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een isoleercel. Ja, dat was een fragment uit Netwerk in 2008 hier in de studio. Jannie Bruins en Annemarie Boersema, jullie zijn de zussen van Alex... en hebben dat destijds onder de aandacht gebracht bij Netwerk. Ja, inmiddels uh, is het anders met Alex. Hoe gaat het met hem? Nou, hij, uh, ja, hij krijgt nu de mogelijkheid om heel langzamerhand wat uh, op te klimmen. Hij is uh, uit de separeer... Al twee jaar. En hij heeft 24 uur per dag twee begeleiders. Wat hij ook echt helemaal nodig heeft. En langzamerhand is het weer zover dat hij, uh, hij wandelt. Hij fietst. Hij is weer wat aan het werk. Hij heeft weer uh, ja, een gewoon dagritme. Ja, dus het, de situatie normaliseert mevrouw Boersen. Maar wanneer was nou het moment dat jullie dachten... wij moeten iets doen. Wij moeten in de publiciteit met de situatie waarin hij verkeert. Dat kwam... Nadat we eigenlijk voor ons gevoel alles geprobeerd hadden... om um, verandering in de situatie te brengen. We hadden he, naar de klachtencommissie geweest, naar de inspectie geweest... naar de directie geweest, alles eigenlijk voor ons gevoel gedaan. Het had geen effect. Dit was eigenlijk het allerlaatste voor ons gevoel wat we konden doen... want er moest iets gebeuren. Ja, want als er, als er niets gebeurde met hem, mevrouw Bruins, wat, dan? wat, was, wat was er dan met hem gebeurd? Nou, onze zorg was op dat moment uh, dat hij of helemaal krankzinnig zou worden... of dat hij zou overlijden in een separeercel. Dat was nogal een heftig heftige vooruitzicht dus. Ja. En, en niet acceptabel voor u als familie. En dat, dat wilden wij op die manier uh, nee, niet laten gebeuren uh, waar wij bij waren... onder onze verantwoordelijkheid. Nee. Nou, Alex al, was al vanaf zijn dertiende in, in zorginstellingen terecht. Ik, ik neem aan dat jullie dus ook heel diverse ervaringen hebben met, met een zorginstelling. Maakt het heel veel uit waar iemand terechtkomt? Ja, het maakt uh, heel veel uit. Uh, bij de ene instelling uh, heeft men toch de neiging om te kijken... naar het geheel of naar de protocollen of naar de regels. En moet iemand gewoon meedraaien in uh, zoals de dingen gaan, zeg maar. Een andere instelling heeft, is heel erg gericht op de persoon. Het eigene van iemand. En nou, dat maakt voor Alex gewoon alles uit... Hm. En het ging een tijd goed met hem, uh, mevrouw Bruins... totdat hij in een instelling kwam waar die aandacht voor zijn persoon... er niet meer was, of weinig Nou, hij woonde al langer in deze instelling. Hij heeft daar twaalf uh, jaar met heel veel plezier gewoond. En hij had wel tijden dat het beter ging en wat minder ging. Maar opeens veranderde er heel veel in diezelfde instelling. Veel in personeel, veel in de manier van aanpak. En daar kon Alex niet in mee. Nee, die, die begreep dat niet. Maar... En toen ging het mis. Goed, nou vanavond zeg ik nog een keer, is er een themaavond op Nederland 2... over patiënten zoals Alex en meer recent, wat u zich misschien nog wel herinnert... het verhaal van Brandon. We gaan even luisteren naar een fragment uit die thema-uitzending... en dan horen we twee begeleiders van Alex van de instelling waar hij nu zit... en die vertellen hoe hij eraan toe was toen hij bij hen binnenkwam. Nou ja, gewoon finaal tot aan de grond toe afgebroken, zeg maar. Maar Schakelijk ik leg ik het wel, wel eens uit, zo van, dat hij ook wel compleet... De, de, het vertrouwen in de mensheid kwijt was, denk ja. ik dat hij daar zo opgesloten zat? Ja. Gewoon niemand die hem begreep, niemand die hem kon uh, begeleiden. Hij telde de spijkertjes in de plinten... en hij telde de gaatjes van de luidsprek van de intercom. En uh, ja, gewoon uh, huh? terug bij af. Toen wij begonnen met het werken met Alex... Uh, hij werd hand-in-hand hand begeleid. We liepen, deden alles hand-in-hand hand, over de gangen lopen. Het wandelen was hand-in-hand. Uh, wij dekten de tafel, uh, wij gaven hem dus zijn dingen aan, zijn boterham. En toen moest je hem vasthouden. Ja. ja. Letterlijk, aan de ja. hand. Ja. ja. Er zijn momenten geweest dat het zo slecht ging met Alice dat we gewoon zeg maar, met hem moesten eten in, in een. Uh, hoe zou ik dat zeggen? Dat je hem gewoon vast moest houden tijdens het eten en dat je gewoon het eten op moest voeren. Zo erg is het geweest. Ja, ja, niet Bruins en Anne Marie Bosma, Maar de, de zussen van Alex, twee van de zussen van Alex. Wat heeft Alex? Wat, wat, is, zijn, uh, wat is zijn stoornis? Alex heeft klassiek autisme en daarbij een verstandelijke beperking. Maar het, zijn autisme is gewoon zo extreem dat het niet Alex is met autisme. Het is gewoon de autist Alex. Ja. En als kind had hij dat al, neem ik aan. Uh, hoe, hoe merkte u in, in het gezin waarin u leefde dat hij anders was dan anderen? Ja, eigenlijk in het begin niet. Dat, je bent er zo aan gewend dat een broertje, hij is vijf jaar jonger dan ik... dat hij anders is. Um, ik kwam er eigenlijk achter doordat kinderen in het dorp zeiden van... hé, hey, uh, je broertje is gek. En ik denk, hè? Huh? Oh, hij is gek? Uh, over wie heb je het, zeg maar? Dat ik me er helemaal niet bewust van was uh, dat hij echt zo anders was... En natuurlijk, als je ouder wordt en zo, dan merk je dat wel. En dan wordt ook wel bekend: toen werd ook wel op de duur bekend dat, het, hè, dat hij autistisch was. Mm -hmm. Maar um, gewoon in het gezin draaide hij gewoon mee. Had hij zijn eigen plek. En hielden we er allemaal rekening mee dat hij was zoals hij was. Ja, en kon hij dus ook gewoon no redelijk normaal functioneren in, in, in dat gezinsverband? Gewoon meedoen met dingen? Hij deed mee uh, met de gewone dingen. Wij woonden op een boerderij en hij mocht ook graag uh, in de schuur, in de staal bezig zijn. Uh, nou, Melken uh, vond hij geweldig, die draaiende machine. Ja, ja. En uh, ja, ook met het werk op het land. Hij ging dan gewoon mee. En hij hielp niet altijd, maar hij was er gewoon bij. Hij was er wel gewoon bij en ja. kon gewoon functioneren. Wat, ja. voor, wat voor leeftijd uh, kreeg hij, uh, kregen jullie als gezin het gevoel dat het niet meer ging? Dat hij niet meer handhaven was thuis? Nou, toen hij een jaar of uh, twaalf was... toen is er gewoon veel actie op ondernomen. Want het was gewoon langzamerhand wel zo... Uh, we zijn met een gezin met negen kinderen dat het hele gezin draaide om Alex. Ja. En uh, toen werd er een uh, tehuis geopend in Nederland... voor jongeren met autisme, met klassiek autisme. Mm -hmm. En daar is Alex toen gekomen, toen hij 13 jaar was. Ja. En, en had hij het daar goed? Ja, geweldig. Ik kijkt het er helemaal gehad. blij bij. Ja ja. ja, ja. Hij heeft daar zo'n geweldige tijd gehad... en heeft er zoveel geleerd ook aan... Um, ja, aan, aan, aan Reizen, aan meedoen met dingen, aan... Sociaal zijn? Ja. Daarvoor zat hij heel erg opgesloten in zijn autisme. Mm -hmm. Hij kon zichzelf ook al zijn toegangswegen afsluiten. Echt met zijn handen voor zijn oren, ogen, neus. Alle toegangswegen werden afgesloten. En toen, ik hoor hem nog zeggen op een gegeven moment... wie gaat er een spelletje doen? Nou, wij vielen bijna allemaal achterover. Dat hadden u nog nooit meegemaakt? Nee. wij kregen hem nooit bij een spelletje. Nee. Dus, dus dat hij was... is daar heel sociaal geworden. Dat was een hele goede plek ja. dus voor ja, hem. Ja, ja, heel erg goed. Ja, ja. Ja. En, en waar, wanneer ging het fout? U zei van hij zat in een instelling waar het lang goed ging. Toen veranderde daar iets. Wat, wat dan precies? Dat was niet deze dat instelling. Niet de nee. Deze. nee, hij moest nee. hier op zijn 21ste uit Uit het Leo Kannerhuis ook, omdat hij te oud was. Dit ging tot 21 jaar. Oh. En toen was er een gat. Er was niks voor ouderen, zeg maar autisten. Ja, hij was nog niet oud, maar voor autisten ook die leeftijd. Oh. En dat was een heel groot probleem. Ja. En toen? Toen kwam hij in de psychiatrie uh, terecht. Mm. Waar hij eigenlijk niet hoorde, denk nee. ik. Nee, nee. nee. nee. nee. nee. Daar hoort hij absoluut niet. Nee. En, en, en, en hoe ging het toen met hem, toen hij daar zat? Nou, toen ging het ook wel wat wisselend. Soms uh, kwam hij weer op een gesloten afdeling. En dan kwam hij weer... Nou, ging het weer redelijk. En hij heeft ook wel een poos gewoond in een social woning. Dat ging heel goed. Zelfstandig, min of meer dan? Ja, min of meer zelfstandig. En toen was er een van de medebewoners... Nou, die fungeerde soms een beetje als een soort vader voor hem. En toen die man wegging, toen ging het ook met Alex eh, niet goed meer. Dus toen moest hij daar ook weg. Ja. En toen kwam er in 1994 weer een workhome voor mensen, mensen met autisme. Echt om ook te kunnen wonen. En daar is hij toen heen gegaan. En daar heeft hij het gewoon ook heel goed gehad. Ja, daar ging het ja. dus de eerste jaren wel goed ja, met hem. ging het heel goed. Ja. Ja. Het is ook voor de familie, voor u als zussen... en de andere familie waarschijnlijk ook, ook wel permanent erop zitten om te kijken of iemand de zorg krijgt... die hij ook echt, uh, echt nodig heeft. En de goede zorg, is dat niet heel vermoeiend? Nou, ik denk dat we de jaren, heel veel jaren... niet eens bovenop gezeten nee. hebben omdat het goed ging. Oh ja. Kijk, en nu merkten we dat het niet goed ging. Ja, toen hebben we er bovenop gezeten. Ja. Want hoe gaat dat dan, dat je merkt dat het niet goed ging? Wat merk je aan Alex als het niet goed met hem gaat? Alex uh, raakte gefrustreerd en die ging met dingen uh, gooien. Die ging dingen kapot maken. Uh... Nou, we hoorden ook van de begeleiders dat hij veel naar zijn eigen kamer werd gestuurd. Omdat hij dan breder gedrag had wat gewoon niet geaccepteerd werd. En wat gewoon ook moeilijk te handhaven was in het huis. Mm -hmm. Maar dan werd hij naar zijn kamer gestuurd en dan zat hij daar. En ja, pas als hij zijn kamer ging verbouwen, kreeg hij weer aandacht. Nou, en dat escaleerde. En dat hoorden wij dus ook wel dat dat gebeurde. Dus wij zijn dat toen wel heel vaak geweest voor gesprekken. Zo voor jongens, het moet anders. Hij moet anders begeleid worden...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 Taylor overleden. Dan wil ik natuurlijk wel even weten hier aan tafel of er nog mensen zijn met mooie herinneringen aan films van Elizabeth Taylor. Peter van Ho? Nou, daar ben ik misschien een beetje te jong nog daar voor. Daar ben je nog een beetje te jong maar voor. Maar ik kan natuurlijk ook oude films <laughs> kijken, maar nee, die heb ik eigenlijk ja, niet. Nee, niet? Jouw bos. heb jij iets met Elizabeth Taylor? Nou ja, ik heb wel iets met oude films en zo. Cleopatra en die films die in de Romeinse en Griekse tijd speelden. Daar heb ik wel goede herinneringen ja. aan, ja. En haar vele huwelijken? Hebben de dames daar misschien nog gedachten over? Niet. Zegt mij helemaal niks. Zegt helemaal niks, ik, he? niks? Helemaal niks. Nee, Zeker nee, met dezelfde nee. man getrouwd ja, geweest. Nee. Dat moet toch, dat <laughs> moet toch aanspreken. Wat ja, misschien wel interessant is om te vertellen is... Van dat er in de jaren 50 in Amerika ook een trend was... in remarriage films, zogenaamd. Van mensen die dan eerst uit elkaar gingen... en later weer met elkaar trouwden. Dus ik weet niet ja. of Elizabeth Taylor in Ze die heeft meegespeeld... Mee maar misschien trend. is ze gewoon in het leven gaan doen wat ze in die films ook deden. Dat denkden. het een beetje door elkaar ging lopen. Dat was een soort bevestiging van het huwelijk. Er is eigenlijk geen betere. Dus ja, we moeten even uit elkaar, maar dan gaan we weer bij elkaar. Ah, Oké, okay, goed. Nou, dat was Elisabeth Taylor. Ik praatte uh, met uh, Jannie Bruins en Annemarie Broersema over hun broer... Alex, vanavond is er een thema-uitzending van de EO op Nederland 2... over patiënten zoals Alex en zoals Brandon. Patiënten waar het moeilijk voor is om de goede zorg voor te vinden... en die nou ja, nog wel eens in situaties terechtkomen waar het niet goed met ze gaat. Dat was bij uw broer ook het geval. U zei al, je merkt aan zijn gedrag dat hij agressiever dat hij wordt, dat hij ongelukkig wordt. Uh, wanneer komt dan een moment dat je als familie denkt... Uh, praten met de instelling heeft geen zin meer, we moeten nu echt iets gaan doen? Wanneer was dat voor u zo? Toen we geen gehoor kregen in ieder geval. En het wel steeds slechter met hem ging. En voor ons was eigenlijk wel de grens bereikt. Omdat het ons dag en nacht bezig hield En dat we echt iets zeiden, hier moet iets gebeuren. Maar wat? Wie kan ons helpen? En we wisten het niet meer. En toen Wie? toch maar gewoon naar de media stappen. Ja, terwijl we wel eerst die andere dingen hadden gedaan. Hè? Gewoon de fatsoenlijke dingen, zal ik maar zeggen. Het uh, is dus onfatsoenlijk om en, naar de media nou, te stappen. Het, het voelde wel een beetje... Ja, niet als uh, dit doe je graag of zo. Of uh, nee, liever hadden we het niet naar buiten gebracht. Maar, nee, nee. nee. Maar het moment, het kon niet anders. Wat mij ook opviel dat ik las is dat in de goede periodes Alex ook gewoon bij u thuis kwam. Ja, dat ja. hij in weekenden ja, ja. bij u kon zijn en daar gewoon kon logeren in gezinssituaties waar ook van alles en nog wat gebeurde. En de man die in de film vanavond te zien is in de documentaire, daar kan je dat niet meer bij voorstellen. Nee, het gebeurt nu ook helemaal niet meer. Maar hij kwam anders gewoon weekenden logeren. Hij ging één keer in de twee of drie weken een weekend naar onze ouders. En dat verliep altijd prima. Er gebeurde wel eens iets, maar in de regel ging het dat was, goed. Het was te handhaven. Ja, ja, hij kwam bij ons ook toen de kinderen klein waren. Maar ook toen we pubers in huis hadden. Alex kwam gewoon een weekend logeren. Ja, en dat kan je je nu niet meer voorstellen. Dat kan je niet meer nee, voorstellen, nee, nee, nee. nee. Peter van Ham, jij wilde reageren? Nee hoor, nee. Oh, ik oh, niet direct... Je ja. zat meelevend mee te ja. Ja, ja, nee. Zij ja. nee, uh, vraagt je dan toch af, als je dat me. hoort... De, wat is er dan gebeurd met iemand dat hij dat er zo slecht aan toe is... op een gegeven moment, dat dat allemaal niet meer kan? Ja, Alex is gewoon, denk ik, helemaal kapot gegaan... door dat ontzettende lange separeren. Want hij heeft hij een is jaar de, lang in een separeren Hij heeft een jaar lang in de separeren gezeten met niks. En Alex die heeft van jongs af aan bijvoorbeeld... Altijd een dagboek bijgehouden. Wat voor hem een mogelijkheid was om zijn dagen te ordenen, zijn activiteiten te ordenen. Ook om aan ons te vertellen wat hij altijd gedaan had. Nou, hij mocht bijvoorbeeld geen dagboek meer schrijven. Dus hij had niks meer om te ordenen. Hij had ook geen activiteiten. Hij kan zichzelf niet bezighouden. Nee. Dus je moet hem dingen aanbieden om samen met hem te gaan doen. Dus... Of te zeggen, van ga jij dat maar doen, dan gaat het ook. Ja, maar als je hem dus in een jaar in een situatie zet waarin hij dat niet meer heeft, dan is een hele wereld eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ik weet ook niet hoe het met mij zou zijn als ik zijn ja jaar gezeten had op die manier. Nee, dat is inderdaad de vraag. Nee. Laten we nog even luisteren naar een stukje uit uh, die uitzending van vanavond. Aan het woord is de directeur van de instelling waar Alex verblijft. Alex heeft ons uh, ja, in die eerste periode 1,2 miljoen euro per jaar uh, gekost. Is dat verantwoord? Ja, dat is een uh, hele ethische vraag. En um, um, je kunt het geld maar één keer uitgeven, dus je moet keuzes uh, uh, maken. Maar er is toen wel de keuze gemaakt om te investeren om in, in, in Alex... om uh, ja, hem toch meer kwaliteit van bestaan te kunnen uh, bieden. Ik denk dat het een plicht van de samenleving is. Want wij, wij hebben mensen zoals Alex uh, onder ons... die ons voor hele grote vragen uh, stellen. En daar zullen we wel wat mee moeten. Want het is geen oplossing om iemand 24 uur per dag te separeren. Dat is geen oplossing, dat zal ook niemand willen. Nee, dat uh, is een duidelijke opvatting van, van de directeur van de instelling. 1,2 miljoen euro, dat klinkt ons als heel veel geld uh, in de oren. Jullie ook waarschijnlijk. Ja. Ja. Hoe reageren jullie daar als familie op? Nou, ik vind, het, uh, ja, ik vind het ontzettend veel geld. En aan de andere kant heb ik iets van... Uh, wij hebben zo aan de bel getrokken voor Alex. We hebben zelfs bij de inspectie op een gegeven moment... heb ik zelf een keer gezegd van nou, hij kost nu veel in die cel, maar hij gaat nog veel meer kosten. En dan denk ik, ja, hij kost nu ja. veel meer. U heeft er eigenlijk alles aan gedaan om te voorkomen dat dit nodig zou ja, zijn? Ja. dit had niet gehoeven. Nee, nee dit had niet dat gehoeven. Zegt, dat zegt u wel, als, als er, als er ja. eerder adequaat was gereageerd? Ja, oh, ja. absoluut. Ja. Als hij de, de hulp en de zorg had gekregen die hij nodig had... Dan was het nooit zo uit de hand gelopen. Had je niet dag en nacht twee man begeleiding nodig gehad? Absoluut niet. Nee. Jan Forsterbos, het is natuurlijk ook een ethische vraag. Hoeveel geld trekken wij uit voor mensen die zorg nodig hebben? Ja, maar ik zou als, als ethicus in de eerste plaats wel willen weten waar die 1,2 vandaan komt. Dat is zo precies namelijk. Hè? Ja. Ik ben er altijd geneigd om te denken van ja, hoe hebben ze dat uitgerekend? Leg het eens uit. Hè? Zullen we dat even gaan vragen? Want, Want we hebben ook uh, Erik van Wieren aan de telefoon. Hij is de projectleider bij het bureau dat door de instelling waar Alex nu verblijft wordt ingehuurd. En hij levert de begeleiders. Goedemiddag meneer Van Wieren. Goedemiddag. Ja, dat roept vragen op dat getal van 1,2 miljoen. Kunt u uitleggen waar dat uit bestaat? Ja, ik kan me voorstellen dat het nog vragen oplevert. Uh, dat, dat, ik denk dat het voornamelijk bestaat uit dat omdat gewoon 24 uur per dag uh, twee begeleiders aanwezig waren bij, uh, bij Alex. En dat er uh, goed is gekeken naar de zorgvraag op dat moment de, van Alex. En die, die zorgvraag was gewoon 24 uur per dag twee begeleiders ja. op dat moment. Ja, dus dat betekent, dat zie je ook in de film, dat er twaalf mensen permanent uh, werken. En dan zijn er nog mensen die advies geven, psychiater, orthopedagogen. En dan, ja. als je dat allemaal bij elkaar optelt en de speciale manier, waar, waar, plaats waar die woont, dan kom ja. je aan dat bedrag. Ja. Ja. ja. Heeft u ook getwijfeld of het goedkoper kon misschien? Is daar discussie over bij jullie? Nou, daar hebben we ons helemaal niet mee bezig gehouden. Kijk, het enige wat we ons mee bezig moeten houden. Wij zijn ingehuurd voor, voor Alex, hè, dus de cliënt. En kijken van wat die nodig heeft. En dat hebben we hem geboden. Ja. En dat is het belangrijkste wat ons betreft. Ja, eigenlijk heeft u geen zin om erover na te denken, denk ik. Nou nee, dat is, gelukkig is ons pakje aan niet. <laughs> en uh, houden we ons bezig met de cliënten. En dat vinden wij het belangrijkste. Ja, mevrouw Boesma, u knikt instemmend. Ja, ik, ik, ik heb zelf ook iets van... aan de ene kant zal het mijn zorg zijn hoeveel dat het kost. Omdat het inderdaad voorkomen had kunnen worden. En ik denk ook de andere kant is... Uh, kijk naar Alex voor 2005. Met wat u zelf net ook zei. Hij ging logeren. Hij uh, ging in zijn eentje op de fiets uh, de omgeving door. Hij ging rustig naar een restaurantje. Een biertje drinken, een kopje koffie drinken, visje eten. In zijn eentje. Hm. Al die dingen zijn hem afgenomen. Die prijs is ontzettend hoog. Ja. Ja, en dan zegt u, nou ja, dat hebben we hem aangedaan... dus dan moeten we ook maar weer proberen het weer goed te maken voor hem. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant trek hier lessen uit. En ga ermee aan de slag ook uh, en kijk naar instellingen... waar dit soort dingen dus fout gaan. En wat gaat er fout? En wat kan je daarin uh, voorkomen, ja. zeg maar, of verbeteren? Ja. Meneer Van Wieren, maakt u dat vaker mee? Dat u de, de brokken op moet ruimen van instellingen... die hun werk misschien niet helemaal goed gedaan hebben? Helaas, komen we dat nog wel eens tegen, ja. Dat is wel jammer maar ja, dus of dat uh, altijd uh, aan de instelling zelf ligt, is altijd maar de vraag. Want het is een heel pakket bij elkaar dan, hè? Hoe dat allemaal uh, tot stand komt, zulke dingen. Ja, ja, Dus u wil niet zeggen dat het altijd de, de schuld van de, van de instelling is. Jan Forsterbosch, jij waar reageren? Nou ja, er zitten een heleboel kanten aan. Het is natuurlijk een rechtvaardigheidsvraagstuk. En een van de vragen is natuurlijk... als er echt een hele duidelijke professionele fout is gemaakt... of dan anderen de brokken op moeten rapen. Of dat je bijvoorbeeld een privaat, privaatrechtelijke actie kunt beginnen. Dat dit niet had gemogen. En Dat nu eigenlijk de kosten op anderen worden afgewend. Ja. Ja. Dat zou bijvoorbeeld de instellingen scherp kunnen houden... omdat ze weten dat er iets boven het hoofd hangt... wanneer ze gewoon een hele stomme fout ja, maken. Dat heeft u ook gedaan, hè? een ja. rechtszaak aangespannen. Ja. En nu heeft u gewonnen ook. Hebben we op alle fronten gewonnen. Ja, dus u ja. bent in het gelijkgesteld. Ja. Uh, even nog naar u, meneer Van Wieren. Is dat, uh, komt het vaker voor dat cliënten zoveel kosten? Uh, Daar nou, hou ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik stel <laughs> maar, u steeds de verkeerde vragen gehoor. Ja, nou weet je, mijn pakjaan is: kijk, wij worden ingehuurd door een instelling. En uh, ons pakjaan is van dat het zo goed mogelijk gaat met de cliënten en uh, met het geld. Daar hebben we eigenlijk uh, niet zoveel mee te maken. Nee, dus leeft gewoon de zorg. Dan even ja. de vraag nog voor de zus van Aarhus. Bent u niet bang dat het op een gegeven moment ophoudt? Dat, dat er iemand zegt, nou we trekken gewoon de stekker eruit en dat geld dat hebben we gewoon niet meer. Is dat een grote angst bij jullie? Nou, dat is een vraag die ik bewust sluit. Ja? Ja. Want? Nou, daar wil ik gewoon niet aan denken. Nee, dat heb ik net zo. U ook niet. Nee. Nee. Nee. Als die gedachte opkomt, wil ik niet aan denken. Nee, nee. Nee, want dat zou betekenen dat het voor Alex gewoon nog, weer, het, he. nog weer slechter gaat worden. Ja. Ja. ja, en als ik dan kijk naar de zorg die hij nu deze laatste twee jaar gehad heeft van deze mensen. Nou, dat is gewoon zo bijzonder. Ja. Dat is zo het andere uiterste... Van wat hij hiervoor geleden heeft. Dan denk ik, deze mensen die gingen voor meer dan 100% voor hem. Ja. ja, meneer Van Wieren, want dat roept ook de vraag op. Is het voor mensen, voor begeleiders vol te houden om dit soort zorg te geven? Het is heel intensief, dat zien we ook ja. in de documentaire. Zijn er mensen te vinden die dat willen blijven doen, zulke werk? Uh, die zijn schaars te vinden, maar ze zijn er gelukkig wel. En uh, je hebt ook echt mensen nodig die er gewoon echt voor moeten gaan en voor willen gaan. Want het, het kost heel veel energie. Maar het levert ook heel veel op. Dat blijkt wel weer. Ja, goed, nou, hartelijk dank, meneer Van Wieren. Graag gedaan. Uh, ja, uh, hoe moet het verder met Alex nu? U hoopt natuurlijk dat die, die zorg blijft bestaan. Ja. Zal hij die zo intensieve zorg ook nodig blijven hebben? Of wat, wat, is, wat is uw verwachting en uw hoop? Nou, ik hoop dat hij uh, straks zover is dat hij met één begeleider toe kan. Om, maar ik, ja, ik vrees eigenlijk wel dat hij dat nodig zal blijven hebben. Ja, ja. en nu? Ja. Ja, dat er wel echt iets beschadigd is, dat denk ik wel, wat niet meer terugkomt. Dus dat we ook echt de Alex, zoals die was, uit ons hoofd moeten zetten. En ook zelf, ook als familie, moeten leren leven met Alex die er nu is. En ook blij moeten zijn met de kleine stapjes die vooruit gaan, zeg maar. Maar uh, dat we hem niet meer terugkrijgen. Nee, bent u daar niet heel erg boos over? Juist omdat het zo onnodig was? Ja, eigenlijk wel. En ook, ja, diep teleurgesteld toch in de zorg in Nederland. Want het is allemaal wel binnen de zorg in Nederland gebeurd. Ja. ja. ja. ja maar ook wel, ook wel boos, toch? Weet je, we hebben altijd het gevoel gehad, ook we lopen achter de feiten aan. En dat geeft ook een soort boosheid. Van we hadden eerder toch misschien inderdaad de publiciteit moeten zoeken. of andere dingen moeten doen. Dus we doet het, het ook niet, zichzelf aan. Ja, toch wel. Toch ja. hou je altijd een beetje een schuldgevoel. van dit. Hè, we stonden erbij, we hebben echt voor ons gevoel ons best gedaan en van alles geprobeerd. Maar het heeft te lang geduurd. Ja, maar u heeft ja. toch uw uiterste best gedaan? Dus u kunt ja, zichzelf niks verwijten, lijkt mij. Maar iedere dag in de separeer was te lang. Ja, ja, ja. ja. Goed. Nou, het goede nieuws in ieder geval is dat Alex nu op zijn plek zit. Ja. Dat ja. hij de zorg ja. krijgt die hij nodig heeft. Ja, echt super. Vanavond op, op Nederland 2 een, een thema-uitzending over mensen zoals Alex en als Brandon. Hartelijk dank. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... gaan wij aan deze tafel verder praten met Peter van Ham... onderzoeker van Klingendaal en deskundige op het gebied van de NAVO... en met Jan Forsterbos, ethicus over de ophef rond ADO Den Haag. En over twee uur op deze zender het Radio 1 Journaal... met daarin ook een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar Tim Overdiek. Wat willen jullie weten? Uh, die oproep gaat over Elizabeth Taylor. Die is dus overleden. Vandaag, 79 jaar oud geworden, Hollywood-legenda. Who's Afraid of Virginia Woolf, Cleopatra, acht huwelijken, zeven verschillende mannen. Uh, onze oproep aan de luisteraar is, wat is uw mooiste herinnering? We gaan natuurlijk uitgebreid bij haar doodstilstaan. Daarbij nemen we dus de herinneringen mee van de luisteraar. Wat is uw mooiste herinnering? Reageer via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1. Of onder het weblog op onze site nos.nl. .no. Dankjewel, Tim. En dat vanaf half vijf, het Radio 1 Journaal. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Raymond Serré. Radio 1, het NOS Journaal. In Jeruzalem zijn veel gewonden gevallen bij een aanslag op een busstation. Volgens de jongste berichten ging het om een zelfmoordaanslag. Of er ook doden zijn, is niet bekend. Op het moment van de aanslag was het erg druk bij het busstation in het centrum van Jeruzalem. In Los Angeles is Elizabeth Taylor overleden. Zij was een van de beroemdste filmsterren van de vorige eeuw en ook een van de meest spraakmakende. Voor haar hoofdrol in Cleopatra in 1963 kreeg Taylor 1 miljoen dollar. En zoveel had een actrice niet eerder voor een filmrol gekregen. Ze won in haar carrière twee keer een Oscar: voor de rol van Call Girl in Butterfield 8 en in 1966 voor haar rol van Martha in Who's Afraid of Virginia Woolf.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 ANB Verkeersinformatie. Er staat video op de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen, 4 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Jannie Bruins en Anne-Marie Poersema over hun broer Alex. Peter van Ham, onderzoeker van Klingendaal... en deskundig op het gebied van de NAVO en Jan Forstenbost. En met hem praten we over ADO Den Haag. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. Peter, we gaan het hebben over het internationale ingrijpen in de Libische burgeroorlog. Tegelijk kijken we met een scheef oog naar de internationale verhoudingen rond dat conflict. We hebben het allemaal even samengebracht in vijf stellingen... die we met elkaar gaan bespreken. Okay. En de eerste is het ingrijpen in Libië laat duidelijk zien dat de NAVO haar langste tijd heeft gehad. Daar duidde jij al een beetje op in de, in de introductie. Nou ja, de NAVO zal nog wel een tijdje bestaan. Dat is zo met internationale organisaties. Die, die, die verdwijnen niet zo snel. Maar uh, de, de relevantie van de NAVO... en politieke steun voor zo'n organisatie die, uh, neemt toch wel af, denk ik. Want ja. kijk, wat, wat moet zo'n organisatie doen in een geval als deze? Uh, je kunt natuurlijk uh, subbatten of, of het wel noodzakelijk is om in te grijpen... maar wanneer je dat doet, dan moet je in ieder geval zorgen... dat je militaire en politieke doelen binnen zo'n organisatie op elkaar worden afgestemd. Ja. Dat, daar is die organisatie voor. Maar dat lukt gewoon niet. Nee, dat lukt gewoon niet. En um, dan kun je natuurlijk de lidstaten de schuld geven, want dat is natuurlijk vaak zo. Die lidstaten zijn in eerste instantie de schuld. Zo'n organisatie, ja, die is afhankelijk van, van hoe die lidstaten zich, uh, zich dragen. Maar ja, uiteindelijk um, heeft de NAVO zich wel woord voorstaan op exact dat. Zij coördineren dat beleid. En dat kunnen ze voor de zoveelste keer niet. En dat is natuurlijk toch wel, uh, wel heel spijtig, vind ik. Want de noodzaak voor coördinatie uh, is wel ja. uh, duidelijk. En ligt dat dan aan het feit dat er niet een, een, een leider van de NAVO is... die eens even flink iedereen kan vertellen hoe het moet... of ligt het dan toch aan het, aan het feit dat die lidstaten... bijvoorbeeld Frankrijk, eh, Turkije en Duitsland... het niet met elkaar eens kunnen worden? Wat, wat is nou het grote probleem? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel, wel, wel opmerkelijk. Hè? De Amerikaanse president is nu in El Salvador... en die spreekt dan de NAVO toe vanuit Brazilië. Ja, dan zie je zijn prioriteit toch wel heel duidelijk. Uh, Latijns-Amerika is toch wel eventjes belangrijker dan ja, ja. Noord-Afrika. Is voor hem natuurlijk ook zo. Dus de Amerikaanse leiderschap is uh, niet aanwezig... Nou, de Fransen die denken van goed, dan laten wij zien uh, hoe de hazen lopen. Wij, uh, wij zetten uh, een aanval in, dat hebben ze aan zaterdag gedaan. Maar ja, die doen dat natuurlijk niet via de NAVO zelf. De, Na de NAVO is uh, zeker niet de lievelingsorganisatie van de Fransen. Um, en uh, het gaat hen om twee dingen. In eerste instantie de Franse belangen in het, in het gebied van de Middellandse Zee. Ook een zekere zeker mate van grandeur dat ze laten zien hoe belangrijk ze wel niet zijn. Maar dat ze ook laten zien dat ze eigenlijk meer toch uh, ja, uh, de EU uh, als voortrekker zien van hun... Economische en veiligheidsbelangen. En uh, dat, dat is toch, ja, dat gaat dan natuurlijk ten koste van de NAVO. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk: zowel de Verenigde Staten zien eigenlijk niet meer de NATO als, of NAVO als een belangrijk bondgenootschap. Maar ja. want kijken naar andere landen, opkomende landen zoals in Zuid-Amerika, Frankrijk ook niet. Die zien meer de EU. Ja, dan is er eigenlijk toch tijd om, uh, om de deur te sluiten en het licht uit te doen. Nou, er is altijd nog wel een rolletje voor de NAVO weggelegd. Uh, zoals ik zei, die NAVO die verdwijnt niet zo snel. Maar je wil die NAVO juist in dit soort gevallen natuurlijk veel prominenter naar voren zien treden. Uh, je wil eigenlijk, ja, wanneer... Wat, kijk, ik ben zelf niet zo voor ingrijpen, maar wanneer je dat doet... Ja, daar moet je natuurlijk ervoor zorgen. Kijk, die, die vliegtuigen die moeten toch gecoördineerd worden. Waar gaan ze heen? Wat doen ze? Wie doet wat? Wanneer? Het is wel en hoe. handig dat iemand dat bijhoudt. Ja, nou, en dat is natuurlijk toch, toch, toch, toch ook het. Uh... Kijk, als die AWACS, die e dat zijn die dingen die we in Nederland ook hebben. Die zijn, dat is een van de weinige dingen die de NAVO zelf heeft. Hè, qua militaire middelen. Dat zijn van die vliegtuigen met zo'n grote schotel erop. Dat, dat zijn de radenvliegtuigen. Die, die coördineren dus in principe wat er gebeurt in de luchtruim. Nou, die worden dus veelal bestuurd door Nederlanders en Duitsers. Nou, wanneer die Duitsers dan zeggen, nou, wij doen niet mee, dan zegt hij, van ja, potverdrie, wie moet dan die dingen besturen? Hm. En dat zie je nu natuurlijk ook. Dus dat zelfs levert dat, meteen problemen op. Dus. Dat levert problemen ja. op. Er valt natuurlijk altijd wel weer iets op te vinden. Maar het gaat zo stroef. En, en, en zelfs de afspraken waar je dacht dat je daarvan op aankomt... Die, die moet je nog maar zien te verwezenlijken. Ja. Dus eh, ja, dat, dat is voor de naam een, een treurige geval. Ja, Jan Forstbos. Nou ja, ik denk dus van dat uh, Duitsland en Frankrijk... Uh, de leiders kijken eigenlijk twee kanten op. Ze kijken naar een electoraat. He, bijvoorbeeld Sarkozy ja. wil laten zien dat hij wel spierballen heeft. Merkel heeft met een redelijk pacifistisch Duitsland te maken. Dus als je ziet van dat de NAVO eigenlijk te maken heeft... met een soort van Verenigde Staten die helemaal niet verenigd zijn... maar heel verschillende belangen hebben... omdat ze nog heel sterk gebonden zijn aan soevereine staten. Dan heb je een heel groot verschil met de Verenigde Staten van Amerika... die wel een president hebben die gewoon de, ja. de lijn kan uitzetten. Ja. Dus ik denk van dat we daar toch mee zullen moeten leven voor de komende 25 jaar... dat het heel moeilijk is om een militaire operationele NAVO te krijgen... Ja gewoon meteen op één lijn zit. Dat zie je nu omdat de wereld complexer is geworden. Ja. Zie je dat Libië gewoon een heleboel verschillende reacties uitlokt? Ja. Ja. Laten uh... we even naar wat van die reacties kijken. We de namelijk in stelling 2 hebben we gezegd: uh, Frankrijk en president Sarkozy die doen tenminste echt iets voor de opstandelingen. De Verenigde Naties en de NAVO zijn gewoon niet meer nodig. We hebben Sarkozy <laughs> al? Nou ja, is dat zo? Ja, Doet hij ik... het voor de Libiërs? Nou, vast wel. Maar ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb daar ook zo mijn twijfels over. Hè? Die Libiërs, uh, Libië zelf. Dat is natuurlijk ook toch een tamelijk complex land. Als je kijkt dat uh, van de jihadistrijders in Irak is ongeveer 20, 25 procent komt uit Libië... en dan ook uit één deel van Libië. Namelijk die, het, deel, het oostelijke deel... waar nu eigenlijk de meeste uh, uh, uh, problemen zijn. Dus waar de opstandingen zijn. En die zijn namelijk ontzettend anti-westers. Ontzettend anti kadhafi uh, zelf. Maar ook ontzettend extremistisch-islamitisch. Maar ze zijn, nu... Maar ze dus zijn wat... nu heel blij met Fakuzi. Uh, ja, zykoziek. vanzelf. Dat kan ik me best voorstellen. Maar kijk, het, het Kosovo-scenario doemt natuurlijk op. Hè. Wij, wij, met de beste bedoelingen bombarderen wij een land... vanuit de lucht natuurlijk, want we durven... En we willen niet op de grond bezig zijn. Dat is toch een beetje te gevaarlijk. We hebben ook op dit geval geen mandaat. Um, en wat zullen we dan straks krijgen? Dat we misschien een afscheiding krijgen van een extremistisch deel van Libië. Dat natuurlijk heel olierijk is. Dus zich heel goed zal kunnen bedrijven. Dat bovendien terug kan vervallen op een historische... Um, zeg, uh, uh, origine van... want ze waren vroeger een, een, een deel van, van het emiraat... Van dat, dat, dat Libië heeft uh, samengevoegd... Mm -hmm. uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. um, dus wij hebben helemaal niks in de hand van die uh, dynamiek. En uh, wanneer dat dan het eindresultaat is... dan heb je dus aan de andere kant van de Middellandse Zee... wellicht een zeer extremistisch nieuw landje. Een soort zwart gat... waar alle terroristen vandaan komen. En dat hebben wij dan zelf weer gecreëerd. Nou, ik moet eerlijk zeggen... als dat het gevolg zou zijn, dat zou best kunnen... Ja, dan denk ik over ja, de uh, road to hell is paved with good intentions, zeggen ze in het Engels. Natuurlijk doen we dat met de beste bedoelingen. Maar de uitkomst is dusdanig ongewist dat ik daar liever niet aan zou beginnen. nee Dus dat past eigenlijk de volgende stelling bij. Libië is een moeras, net als Afghanistan. En daarom is het heel wijs van de NAVO, Turkije en Rusland om daar niet in te willen gaan. Ja, maar die hebben natuurlijk een eigen reden. Kijk, niet jouw reden. Nou, jij nee, die, die willen natuurlijk de heleboel gewoon blokkeren en, en lastig doen. En dat, dat, dat snap ik ook wel. Dat is, dat is een beetje hun rol. Maar de de vraag erachter is, eigenlijk moet je nou als internationale gemeenschap je met elke. Ja, de, de, de, internationale de, de internationale gemeenschap die bestaat helemaal niet. De internationale gemeenschap zetten we altijd keurig tussen ja. aanhalingstekens. Zo van ja, eigenlijk bestaat die niet. Maar laten we het net doen alsof. De internationale gemeenschap is over het algemeen de Algemene Verenigde Staten, Groot-Brittannië en wie dan ook die mee wil ja. doen. Dus zeg maar de coalitie die je nu in Libië ziet. Of je Juist, je Libië? zo is het. En, en nu hebben we natuurlijk in dit geval wel een VN-veiligheidsraadresolutie. Dus dat is wel uniek. Hadden we natuurlijk in Kosovo niet. Maar het blijft natuurlijk een hele wankele basis. En ja, wat je dan ziet natuurlijk, is, is dat uh, we niet weten waarom dat we daar precies naartoe gaan. En uh, wat mij het meeste toch uh, verbaast, is dat wij niet meer druk zetten op de Arabische landen. Want uh, Libië is natuurlijk gewoon deel van hun Oema. De, de, de islamitische gemeenschap uh -huh. die zichzelf toch heel vaak laat voortstaan... op hun solidariteit en hun broederschap... op basis van geloof en, en gele, uh, gedeelde geschiedenis. En dat die weer eigenlijk in een, ja, een, een rol aan de zijlijn zitten. Zo van, uh, oké, okay, jullie doen het, maar wij steunen jullie wel. Maar heel terughoudend, met allerlei mitsen en maren. Wanneer het dan fout gaat, dan zeggen ze... Ja, maar dat hadden we, dat, dat hadden we niet bedoeld. Maar probeert de vijf... dus en, en, en vervolgens zitten ze dan van... Ja, kijk, het gaat jullie alleen maar om de olie. Zij hadden moeten ingrijpen. Ja. Wij hadden veel meer druk op hen moeten uitoefenen. Zeggen, oké, okay, het is toch jullie deel. Ga je gang. Ja. Uh, grijp in. Probeert de VS dat niet te doen? Door, te, door zich toch wat terughoudend op te, ja, op ja, te zeker, stellen en te wel. zeggen: Wij willen nu al weg en nemen jullie het maar over. Is dat niet zo? Nou, al? die jullie is in dit geval natuurlijk dan helaas niet de Arabische gemeenschap. Nou. Maar dat zijn wij. Hè? Nederland een beetje en de rest van West-Europa. En, en wij zitten dan, ja, ik zal maar zeggen, met de gebakken peren. Die Amerikanen die hebben natuurlijk al genoeg aan hun hoofd uh, in Irak en Afghanistan. En die zeggen: Dat kunnen we er gewoon niet bij hebben. We gaan, ik ga je even onderbreken, want we gaan even naar, uh, naar Jeruzalem... want er is een bomexplosie in een busstation geweest. Sander van Hoorn, ik uh, begrijp dat jij uh, onderweg bent... of in ieder geval meer weet van wat daar uh, gebeurd is. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, voor zover er op dit moment meer te weten is chaotische beelden... Uh, waarbij het er vooralsnog op lijkt dat er uh, inderdaad een aanslag is gepleegd. Dat voorop. Dat is waar de politie nu vanuit gaat. Dat dat buiten het centrale busstation in Jeruzalem gebeurd is. Uh, zelfs lijkt het op dit moment buiten de twee bussen die getroffen zijn. Uh, dus een explosief lijkt het nu buiten twee bussen. Bussen die zwaar beschadigd zijn en dus ook de mensen uh, daarin. Vooralsnog lijkt het dat er geen doden bij gevallen zijn. Twintig gewonden spreken Israëlische media nu over... Waarvan vier zwaar gewond. Okay. Het is heel ongebruikelijk uh, om te horen over uh, explosies in Israël. Sinds de muur horen we daar eigenlijk niet zoveel meer van. Uh, nee. Dat is toch ook voor jullie dan wel heel groot nieuws, kan ik me voorstellen. Nou ja, voor de Israëli's vooral, want kijk, uh, die uh, barrière is gebouwd op de Westbank. Sowieso zijn er heel veel arrestaties altijd van Israël. Uh, op het moment dat ze het idee hebben dat iemand een aanslag wil plegen, proberen ze dat door arrestaties uh, te voorkomen. En de meeste Israëli's die hebben zich de afgelopen tijd vrij veilig uh, gewaand. Je ziet het Heel concreet bijvoorbeeld bij uh, de controles bij binnenkomst in restaurants en winkelcentra. Dat stelde niet zoveel meer voor. Het was, dachten de gemiddelde Israëli niet meer nodig. Zolang je niet in de bezette gebieden woont of in de buurt van Gaza, dan gebeurt er vrij weinig. En ja, dat, dat zal dus wel een, een, een schok geven. En uh, het debat hoor ik nu op de achtergrond al een beetje op gang komen. Hoe komt het dat men hier niets van wist? Hè? Want ik zeg wel eens voor de grap dat uh, de gemiddelde Israëlische Veiligheidsdienst. beter weet wat er bij de Palestijnen speelt dan de Palestijnen. Zelf. Uh, en ze proberen dus te voorkomen dat er aanslagen gepleegd worden. Ja. Hoe komt het dat die veiligheidsdienst dit niet wist? Ja, dat is een debat wat nu al op gang begint te komen. Goed, dankjewel Sander van Hoorn. En als er meer te melden valt over uh, die bomexplosie in Jeruzalem... dan horen we van jou. Dankjewel. Ja, we praten verder hier aan tafel met Peter van Ham... over het internationaal optreden, ingrijpen in Libië. Even nog over de rol van de Verenigde Staten, Peter. Want ja, het lijkt wel alsof president Obama de schaduw van Bush ziet opduiken... toch weer in militair ingrijpen in een tijdelijke coalitie. Dat deed Bush ook. Obama ja. leek er afstand ja. van te willen nemen. Zit hij toch weer in dezelfde situatie? Ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk zijn eigen schuld niet. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon de omstandigheid. Eh, omdat het heel zelden voorkomt dat... Ja, in, of in NAVO-verband of in ander georganiseerd verband. Iedereen hetzelfde wil, economisch, militair, op, op hetzelfde moment. Ja. Dus je, je zit met die coalities van de uh, ja, willing, zoals het dan heet: de landen die zich willen inzetten. En dat is dus niet zijn schuld. En, uh, dat maar is, hij ja, had al kunnen zeggen, wij, wij doen dat niet. We treden niet op in Ja, Libien. maar ook binnen de Verenigde Staten was, was er druk op. En hij wilde natuurlijk ook niet geheel afzijdig blijven. Want wat zou dat dan voor een soort leiderschap opleveren? Kijk, hij wordt in de VS natuurlijk heel vaak beschuldigd... dat hij de spectator in chief is. Hè? De, hij de toeschouwer de, eigenlijk in chief. Niet de commander in niet chief. Commander in chief. Hij, hij kijkt toe in, in Egypte, in Libië... En, en geeft dan een beetje commentaar op CNN. Nou ja, dat is natuurlijk niet een leuke rol die hij heeft. en uh, uh, Goed, daar, daar krijg je veel kritiek op, dus hij moet wel meedoen. Hij kon niet anders, zeg je eigenlijk. Ja, zeker zijn wel, nee. maar hij gaat over een paar dagen weer weg. En dan ja. moeten wij het dus uh, alleen doen. Ja, ja voorstel nou Ja, Ik denk ook dat de situatie heel complex is in de meeste midden... Uh, in het Midden-Oosten. Ik bedoel, Egypte zag je dat... Amerika ook een beetje probeerde de situatie goed in te schatten. Want ze zijn natuurlijk als de dood... dat als zij een bepaalde groep gaan steunen... en heel duidelijk zich, uh, zich uitspreken voor een bepaalde opstelling... van dat dan inderdaad, gewoon een nieuwe uh, moslimstaat komt... en dat ze daaraan meewerken. Hè? En, en uh, Obama is toch al een beetje zo uh, uh, gekozen op... op een, dat ze dachten van, nou ja, hè, misschien is dat wel een verkapte moslim. Ja. Dus ik kan me heel goed ja, voorstellen van dat hij daar uh, echt een, een, een, op zijn tenen moet lopen... om goede, goede posities te kiezen. Ja. En we weten zelf ook nog niet hoe het in Egypte zal aflopen... of in Tunesië, ja. en zeker niet in Libië. Dus uh, het is echt geen makkelijke ja. zaak om gewoon meteen hup, erin te gaan. Ja. Peter, wat is de exitstrategie? voor de Verenigde Staten. Ja, ja, ja, daar moet je toch ook over nadenken als je ergens Ja, gaat. maar niet hardop. Hè, Eerst voor de punt. Verenigde Staten dan maar. Want jij zegt, die willen, er, die willen er al vanaf binnen Ja, dat hebben gezegd. Ja, en die de... willen het dus toch overdragen aan de verdeelde NAVO. Ja, ja, in zekere zin wel. Of wie dat dan ook mag overnemen onder wiens leiderschap... dan ook. Frankrijk waarschijnlijk, samen met groot brittannië Um, ja, de exitstrategie, ja, daar moeten we eigenlijk nog even maar niet over nadenken. We willen de volgende stap zetten. En, en ja, wat, wat zal die zijn? Uh, hopen dat uh, zo snel mogelijk uh, Gaddafi van het toneel verdwijnt. En als hij dat niet doet, uh, uh, op een of andere manier... Uh, een gesprek op gang brengen tussen de verschillende partijen. En dan ja, de volgende stap zetten naar stabiliteit. En hoe dat eruit ziet in, in, in wat voor een soort Libië en ook, dat is nog heel onduidelijk. Maar ja. we willen natuurlijk in eerste instantie voor zorgen dat uh, het, het conflict eindigt. Want dat is natuurlijk ons doel. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben een paar weken geleden al gezien hoe hij optreedt. Hij schiet natuurlijk gewoon met zwaar geschud op de bevolking. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een enorme schending van de mensenrechten. En daarom, ja, daarom hebben we die stap genomen. Wat maar... verstandig is, weet je niet. Maar dat is in eerste instantie het doel. Stoppen ja. van het conflict. Maar goed, hoe kun je nou denken? Stoppen van het conflict en daarna niets. Want daar moet toch iets, ja. op, iets op volgen? Nou ja, kijk, het, het punt is... Wij, wij, wij, wij, wij hebben natuurlijk plan A, maar we moeten eigenlijk denken aan plan B, C en D. Het zou handig zijn, ja. Misschien. Ja, maar dat, dat uh, daar zijn we toch wel een klein beetje naïef. En, en durf het ook niet hard op uit te spreken. Want kijk, wat je nu al ziet uit Tunesië en, en Egypte... is een enorme vluchtelingenstroom, zo het zomaar maar noemen. Niet echt vluchtelingen, want ja, waar vluchten ze voor? Voor de ellende voor de economische ja, deplorabele staat waarin hun leven zich bevindt. Um, en dat wil je natuurlijk niet. En dan kun je natuurlijk proberen daar op zee een soort muur te gaan bouwen. Dat doen we wel enigszins, maar dat zal niet lukken. Dus wat wij moeten doen, is eigenlijk onze markten openen... voor de heel weinig producten die ze daar concurrerend op ons, uh, op onze economie, bij onze economie kunnen aanbieden. Dus we moeten eigenlijk een soort klein mini-marshall-plannetje op, opzetten. Dat is eigenlijk waar we moeten denken. Maar dat denken. vraagt ook weer coördinatie. Die ja, er niet maar dat is economisch. En daar zijn we wel redelijk dat goed in. Dat lukt dan over het algemeen. Ja, ja, want dat is, als, de, als de Europese Unie iets goed kan doen. al over de laatste decennia. is de economisch coördineren. Okay. Dat kunnen ze wel. We dus ik zie, dat, ik zie dat wel als een heel belangrijke stap. Want die vluchtelingenstromen. Ja, die kunnen onze maatschappijen ook niet aan. Die hele multiculturele samenleving van ons. Ja, die is al uh, divers genoeg. En om daar nou al die Libiërs en Tunesiërs bij te houden. dat is niet zo zinvol. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Dat de EU en andere belangrijke organisaties. economisch zich al voorbereiden op ja, het, het, het brengen van een zekere mate van, van perspectief... voor de vele miljoenen, eh, met name jonge mensen, daar in die regio. Oké, okay, goed. dankjewel, Peter. Uh, we gaan, uh, we gaan uh, praten met Jan Forsmerbos, zei ik. Maar we gaan eerst even wat vertellen nog over het leven van Elisabeth Taylor. Want Elisabeth Taylor <lacht> is overleden. Elisabeth Taylor begon haar carrière als negenjarig meisje... in de film Lassie, Come Home. En een jaar later heeft ze haar eerste hoofdrol te pakken... in de film National Velvet. Elizabeth Taylor begint haar carrière als negenjarig meisje in de film Lessie Come Home. Een jaar later heeft ze haar eerste hoofdrol te pakken in de film National Velvet. Can't help it, Father. I'd sooner have that horse happy than go to heaven. We promise you the thrill of your movie-going experience in the running of the Grand National. Vele hoofdrollen volgen, onder andere in de films Cat on a Hot Tin Roof en Suddenly Last Summer. In 1960 krijgt ze haar eerste Oscar voor de rol van Cole Girl in Butterfield 8. Ik weet niet echt hoe ik mijn my voor dit en voor alles kan I Ik denk dat can alles wat kan is zeggen dank je. Dank je met all mijn hart. Voor haar rol in de film Cleopatra krijgt Liz Taylor een miljoen dollar. Het is voor het eerst dat een actrice zoveel geld verdient met een film. In 1966 ontvangt Taylor haar tweede Oscar. Ditmaal voor haar rol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Who's Afraid of Virginia... <laughs> In haar carrière speelt ze in meer dan 150 speel- en tv-films. Maar niet alleen haar acteerprestaties dragen bij aan haar roem. Haar spraakmakende privéleven is vaak voer voor de pers. Taylor is jarenlang verslaafd aan pijnstillers en alcohol. Ook haar liefdesleven houdt de gemoederen bezig. In totaal trouwt ze acht keer, waarvan twee keer met Richard Burton. Zelf kan ze wel lachen om haar wispelturige mannenkeuze. They say that people keep marrying the same people over and over again. You haven't. I mean, each relationship could not be more different it's like you know i've kind of gone through the alphabet <laughs> Liz taylor verbindt ook haar naam aan het goede doel als haar goede vriend de acteur rock hudson overlijdt aan aids richt ze de elizabeth taylor foundation against aids op young people are infected every hour every hour Every day. Haar eigen gezondheid laat ook te wensen over. In 1997 wordt ze geopereerd aan een hersentumor. In 2009 ondergaat ze een hartoperatie. En in februari 2011 wordt ze opnieuw opgenomen met hartproblemen. En vandaag overleed ze dus Elizabeth Taylor. Ik ga verder praten met Jan Forstenbosch. Jan, we gaan het met jou hebben. En hoe kan het ook anders over voetbal? Sinds jouw boek Voetbalgek van vorig jaar uh, ben jij deskundig op dat gebied? Laten we eerst even luisteren naar waar het precies over gaat. recoren in een stadion. Je zei zelf net al dat je daar niet zelf niet zo heel vaak kwam. Ajax en het zingen over Joden, dat is geen nieuws eigenlijk. Hè? Dat nee, horen we nee. al heel lang. En dat hoort is... bij de cultuur een beetje natuurlijk. Hè. Ja. Van die supporters, ja, dat is, het is voetbal is oorlog, ook op de tribunes. Dus men probeert. Uh, mijn, mijn ouders zeiden altijd, schelden doet niet zeer. Maar, maar slaan, daar hebben ze het hart niet voor. Dus het nou. is een beetje een cultuur als het ware. Om, om gewoon in het stadion. In dit geval natuurlijk niet. Want de, die Ajaxiden, die mogen niet in het stadion komen. Dus ze hadden het Rijk alleen. Ja. Dus vandaar dat ze dat duetje zijn begonnen Ja, misschien. want dat, dat was, dit was in het stadion. Maar wat er dit weekend gebeurde is dat na afloop van de wedstrijd die ADO won, er uh, in de supporters ja. home uh, het gezongen over Joden en dat ook een van de spelers daaraan mee heeft ja, gedaan. Ja, een andere kwestie lijkt mij. Ja, inderdaad, ja, ja. dat is een andere ja. kwestie. Nou ja, God, dat, dat publiek gedrag is een beetje ja, een kwestie van hoe analyseer je massa, hoe grijp je daarop in, wat kun je daaraan doen. In het geval van die Lex Immers, die op video is vastgelegd uh, met, met uh, ja, anti antisemitische liederen zingen, kun je gewoon die, die speler aanpakken. En dat is het beleid van de KNVB natuurlijk, terwijl ze op die massa's eigenlijk niet zo heel veel greep hebben. Daar probeer ze wel wat aan te doen, de wedstrijd vijf minuten stilleggen, maar dat maakt natuurlijk geen indruk bij de meeste supporters. Ja. Maar hier Tref je natuurlijk die speler zelf. Die wordt, ja, ik lees je net, dat die vijf wedstrijden schorsing voor opgelegd krijgt van de aanklager. Het krijgt een gezicht dan in die opeens. Ja, wat, wat interessant is natuurlijk aan deze kwestie is van, ja, dat het eigenlijk buiten de wedstrijd zelf plaatsvindt. Goed, ook niet in de katakombe, maar echt na de wedstrijd. Hè. En, en de KVB wil blijkbaar een beleid waarin ze de voorbeeldfunctie van spelers ook nog gaan uitbreiden. Naar de maandag, naar de dinsdag, naar de woensdag. Het wordt natuurlijk lastig, hè. juridisch gezien, of semi-juridisch, want zo'n KVB kan dat in feite natuurlijk. Hè. Ik kan natuurlijk schorsingen opleggen van hoe ver dat gaat, hè, die voorbeeldfunctie van, van, van voetballers. Ja. Dus daar zie ik wel grenzen eigenlijk van wat je daar eigenlijk eh, als bijvoorbeeld immers naar de rechter zou stappen, wat je daar billigerwijs kunt verwachten. Nou ja, ja. ja, je zei antisemitisme en dat uh, snap ik wel, omdat je dat zegt. Maar kijk. We hadden een, wanneer was het? Een jaar of zo geleden was er zo'n demonstratie tegen, de, tegen Israël hè, met van, van Bommel en zo. En er werd dan ook gezegd. Hè, werden die liederen tegen Joden uh, werden dan uh, ingezet, die je ook soms op de tribunes hoort. Maar ja, dat was dan in een context van een politieke demonstratie. Kijk, wanneer je. Uh, ik ben een supporter van de Mooist Club van Nederland. En als je daar op de tribune zit. En welke is dat is, even voor ja, mijn informatie? Uh, Feyenoord natuurlijk. Oh, ja, ja. Kijk, dan is het. Kijk, dan, dan, dan, dan heb je. Gewoon, ja, het is gewoon een bijnaam. Joden zijn Ajaxiden. Hm. Ja, en dat, hebben ze, dat, dat is natuurlijk logisch. Want ze brengen zelf ook die vlaggen naar het stadion. En Joden, dat wordt dan niet meer gezien als de bevolkingsgroep. Maar dat zijn gewoon Ajax-supporters uit Amsterdam. Ja. Nou ja, en dat heeft eigenlijk niks meer te maken... met het klassieke antisemitisme. Wat echt specifiek in een politieke context geplaatst oh. moet worden. Maar Jan was dat toch ziet nou ja. bijvoorbeeld het CD en ook een politicus André Hauvoet zien het wel als antisemitisme. Ja, ik vind het ook wel lastig, want ik ben het wel eens met Peter dat het een hele specifieke context is, hè. maar het, zijn het, het is natuurlijk toch kwetsend, je kunt het daardoor vaak niet beperken, want het gaat natuurlijk vaak om, van als mensen zich gekwetst voelen, kun je wel zeggen van ja, bijvoorbeeld neem nou het, toch wel het sissende geluid van ja, gas is, en zo. He. Dat, dat is dus heel misselijkmakend uh, eigenlijk, omdat er een referentie kunnen. is naar een geschiedenis. Ja. En, en ik denk van ja, dat je daar wel op de een of andere manier moet proberen, het voetbal uh, om, om, om normen op te leggen aan, aan het publiek bijvoorbeeld. Zo. Ja, maar kijk, maar, dat ajax supporters zelf. Hè, die leggen toch de link ook niet met de geschiedenis. Kijk, wanneer zij naar Feyenoord gaan... of er is een wedstrijd tegen Feyenoord... dan is het, uh, als de lente komt, dan gooien wij bommen op Rotterdam. Dat wordt ja. er dan van het stadion gezongen. Dan denk ik van, ja, iemand heeft zijn geschiedenisles niet goed begrepen. Want zij zeggen zelf, wij zijn de Joden. En nou ja, het waren niet de Joden die bommen gooiden op Rotterdam. Nee. Dus dan denk ik van, ja... Kijk, het is natuurlijk allemaal heel verwrongen. Het is allemaal clichés. Ja. Dus ik denk van... Goh, ik, ik vind het heel goed dat we gewoon normen en waarden... ook in hè, de context van voetbal moeten plaatsen. Maar... Antisemitisme vind ik een woord dat hier eigenlijk... behalve het sissende geluid ja. niet... Van ja, me... ja, Jan, wat vind, vind jij vind dat ook? Nee, dat, je... dat vind ik inderdaad ook, ja. Ik vind dat je heel goed moet kijken naar wat er precies eigenlijk allemaal geroepen wordt... van de tribune. En er wordt natuurlijk heel vaak kanker geroepen. Ook tegen mensen die net een vrouw verloren hebben aan kanker of zo. Wat ook misselijkmakend is. Maar je ziet bijvoorbeeld van dat, dat bij een recent onderzoek naar homofilie... ook een omstreden onderwerp in een voetbalkultuur. Want het is natuurlijk een hele mannen, sterke mannencultuur. Hè. En je ziet bijvoorbeeld ook in de anti-islam... ik neem aan dat er best veel PVV-stemmers op... Op de op de die Marokkanen worden eigenlijk niet consequent uitgescholden. Dus het is een heel apart fenomeen eigenlijk van hoe precies eigenlijk een massa gestuurd kan worden, waar ze gevoelig voor zijn. Toen bijvoorbeeld een utrecht support of speler uit ging leggen wat dat betekent om kanker te hebben, dat van de tribune te horen, sinds die tijd heb ik gehoord is eigenlijk nooit meer het publiek over kanker begonnen. Nee. Dan roepen ze natuurlijk tiefe, ja. ja. of weet ik bedoel dat het verspreidt zich dieven. een beetje. Want maar de je zegt, de... dus eigenlijk is het dus het, het straffen is misschien niet zo effectief. Je zou daar op een andere manier wat aan moeten doen, maar, maar hoe dan? Ja nou god ik, ik denk bijvoorbeeld, dit is een intelligente actie, mijn Het is creatief, hè, omdat dat je mijns inziens een massa, he, moet je proberen te individualiseren. Je moet proberen indruk op ze te maken, waardoor ze denken, ik heb dat ook geroepen. en Waardoor ze zich schuldig gaan voelen. Maar in een stadion is natuurlijk, voor die zondagmiddag, is de boel los. Men, men roept alles, en er beginnen er een paar, en iedereen zingt mee, want als je niet mee zingt, ligt hij eruit. He, dus dat massagedrag moet je op de een of andere manier op een intelligente manier proberen te bestraffen. Ja. En, en, of, of tenminste dat op te roepen, van dat je dat niet moet doen. Maar ik, ik neem aan van dat het een onuitroeibaar fenomeen is, want het verschuift zich gewoon. He, heel, en bovendien, het verschuift zich op een interessante manier. Toen hondenlul niet meer mocht... ging het publiek zongen, het is een nare man. Een creatieve ja, dat oplossing. Omdat op dat moment iedereen daarvan zou willen eigenlijk zingen. Met, het is een hondenlul. Okay, je zegt dus het blijft bestaan, maar we moeten wel goed nadenken... over hoe je het zou kunnen bestrijden I I en uit kan leggen. Ook. Ja, precies. Je moet natuurlijk heel braaf blijven beamen... dat het niet kan. He, maar je moet ook proberen de context een beetje uh, mee te nemen in uh, het zwaar reageren. Want dat hebben ze natuurlijk ook graag. Hoe meer aandacht dat supporters krijgen, hoe fijner dat ze het vinden. Dan houden wij er nu ook over op. Oh, jammer. Uh, wat wij willen is een grotere gemeente te vormen... Uh, waarbij we samen weer de zorg kunnen geven... en de dienstverlening kunnen doen aan onze inwoners... die onze inwoners verdienen. Ja, de gemeente Millingen zit diep in de financiële problemen... en is dringend op zoek naar een partnergemeente. Maar het loopt nog niet storm. Na drie uur een reportage. En na drie uur krijgt u ook onze dichter bij de dag te horen. Daar hadden we nu even geen tijd meer voor. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Peter van Ham over de NAVO, Jan Forsterbos over voetbal... en de twee zussen van Alex, uh, Jannie Bruins en Annemarie Boersema. En vanavond is uh, ook een themaavond over dat onderwerp bij de EO op Nederland 2. We gaan naar het nieuws van drie uur en daarna zijn we bij u terug. Tot zo.